Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan het staatsbezoek aan Zuid-Korea. Ze legden een krans bij het monument voor de Korea-oorlog en werden ontvangen op het presidentiële paleis. Daar werd ook een overeenkomst getekend van de KNSB en de Koreaanse schaatsbond. Nederland gaat de Koreaanse concurrentie trainen om te voorkomen dat lange baanschaatsen een puur Nederlandse sport wordt die internationaal niet meer meetelt. Guus Hiddink is meegereisd met het koningspaar. Hij is nog altijd erg populair in Zuid-Korea... en moet aandacht voor de handelsmissie trekken. Staatssecretaris Wiebus moet toch weer met een ander bijtellingsplan komen... vinden de auto-industrie en natuur- en milieugezamenlijk. Ook het aangepaste plan voldoet niet, schrijven ze onder meer... de BOVAG, RAI-vereniging, VNO-NCW en MKB Nederland aan de staatssecretaris. Wiebus stuurt waarschijnlijk vandaag zijn nieuw plan naar de Kamer.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 Bondskanselier Merkel heeft volgens het weekblad Der Spiegel... premier Cameron de wacht aangezegd. Ze weigert mee te denken over een beperking... van het vrije verkeer van arbeidskrachten. Als Londen dat wil, dan kan het beter uit de EU vertrekken. Zo zou ze tegen premier Cameron hebben gezegd. Het weer meest bewolkt en eerst droog. Vanavond gaat het regenen. Er staat aan zee een harde zuidwestenwind en het wordt 15 graden. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. Dit is Helene Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A7 Horenzaandam bij de afrit Weide Wormer 5 kilometer. De A15 Rotterdam Europoort tussen knopen Benelux en Spijkenissen 5. Op de A20 hoek van Holland Gouda bij knopen Kleinpolderplein 3 kilometer. Ook op de A20 de andere kant op bij Rotterdam Krooswijk 2. En nog eentje op de A27 Breda Utrecht bij Lexmond 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We'll yeah.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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Fabio J.O. is een eenmanszaak. Race van afspraak naar afspraak, dit is een hele dag raak.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 friend. I keep it this thorough te, ho aperto i miei occhi e vedo fino a te. of child.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 You're the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 Not a good look and some self control and deep down. I attack and you don't want that.